En weer verder. Nu de mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals witgoed, inclusief bezorging en aansluiting. Met tot 150 euro korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle deals bij Bol. Het is nog maar zes dagen prijzenstorm bij Jumbo. Nu, alle Jumbo's verse pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Lenore 2 plus 3 gratis. En optimaal kwark of yoghurt. 1 plus 1 gratis. Dank voor die pleins. Jumbo. Wat oh, kan we zo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 Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check Sportcity. Check sportcity.nl Weet je nog, toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw, ooit, ooit, is nu. Are... Maak kennis met de elektrische CLA Business Solution Tot 792 kilometer rijbereik en in no time opgeladen. Boek vandaag nog uw proefrit en ontdek de Mercedes-Benz Business Solutions.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 Goedemiddag, het Q-Music-nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Gol. Goedemiddag. Websites die illegale nepmedicijnen verkopen... moeten zo snel mogelijk uit de lucht, dat zeggen experts tegen één Vandaag. Gaat dan om sites zoals Funcaps? Tientallen mensen zijn mogelijk overleden na het nemen van pillen van die webshop. Wat er nog meer van dit soort sites zijn... roepen deskundigen de opsporingsdiensten op om deze offline te halen. De Amerikaanse president Trump heeft in Zwitserland... zijn veelbesproken vredesraad gepresenteerd. Die raad moet in ieder geval de vrede in Gaza bewaken... maar zou wereldwijd conflicten moeten gaan oplossen. Trump nodigde er tientallen landen voor uit. Veel zetten vandaag hun handtekening. Ons land is ook gevraagd, maar onbekend is of wij eraan gaan meedoen. Goed nieuws dan, als je er nu een huis zoekt... er worden dit en volgend jaar zo'n 80.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd in ons land. Dat is volgens onderzoekers veel meer dan eerder. Toch heeft de huizenmarkt nog veel last van strenge stikstofregels... en het overvolle stroomnet, waardoor niet gebouwd kan worden zoals gehoopt. Dan een update over de Appelmoesgate. De ophef is nergens voor nodig, zegt het voedingscentrum. Appelmoes zonder toegevoegde suikers past gewoon in de schijf van vijf. Bewoners van een zorgcentrum in Zeeland die krijgen geen potjes appelmoes... Meer omdat het ongezond zou zijn. Nou, Daar snappen mensen in Zeeland niets van, hoort Hart van Nederland. Ja, ik vind dat belachelijk. Sorry dat ik het zeg. Ik zag ook in de krant dat ze nog wel een advocaatje krijgen. Ja, dat zal ook wel niet helemaal goed zijn met alcohol. Maar dat krijgen ze wel. En appelmoes niet. Eerst zo lucht happen, dat is ook niet gezond. Ja. Mensen uit de buurt die vinden het dus belachelijk. en zamelen daarom nu appelmoes in voor die ouderen. Ja, dat is wel lief. Ik las het van de week. Toen dacht ik. We zijn doorgeslagen. Ja, betuttelen Laat die toch? mensen lekker een appelmoesje eten. Inderdaad. En advocaatje. Alles gewoon een borreltje bij Biljarten. Het weer van Weerplaza. Veel zon, 9 graden in het zuiden, in het noorden rond het Vriespunt. Daar vanavond en vannacht kans op IJssel. Dan de verkeersinformatie. Vijf files op dit moment. Twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maandenbroek. 4 kilometer. Vertraging 23 minuten. En de a 50 van Os naar arnhem tussen Paalgraven en Weravenstein. Vijf kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij 127,7. De A7 van Den Oever naar Amsterdam bij 28,1. De A27 Almere richting Hilversum bij 96,1. En de A37 Hogeveen richting de Duitse grens. Controle bij Hek. 7,9. Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90s. Het is een stemweek voor de Q-top 500 van de 90s en de lunchmix. Ja, ook allemaal knallers uit de jaren 90s. Scatman ga je zo nog horen. Maar de mix begint met de twee, nou, ik kan wel zeggen vergeten tracks. Paul Johnson zometeen, Get Get Down, een leuk liedje. Heeft al wel wat stemmen gekregen, zag maar heeft nog nooit in de Q-top 500 van de 90's gestaan. Ondanks dat het gewoon in 1999 komt... En ik trap de mix af met Ultra Free. Ralf Bosman heeft erop gestemd. Wesley maar heeft ook nog nooit in de Q Top 500 van de 90 gestaan. Hoe dan. Nou, verdient dus wel een klein beetje in het zonnetje gezet te worden. En dat doe ik nu. you I'm a scat man Met Scatman Menno presenteert Menno wat dan Ja dat was hem, alright stop lunchtime, mijn lunchmix nou, Ik hoop dat ik je even geïnspireerd heb Voor het invullen van je lijstje voor de top 500 Van de 90's, die hoor je volgende week En je lijstje kun je invullen tot en met zondagavond 6 uur Dan nu Menno wat dan Ik ga je vier hints geven, ik zoek iets Alleen wat zoek ik het is wel iets waar je vandaag een artikeltje over gelezen kunt hebben... of iets over gehoord kunt hebben in het nieuws bijvoorbeeld. Uh, als je weet wat ik zoek, stuur je het antwoord in de Q Music app en maak kans op een koffiecup. Um, hint 1 vandaag is Italiaanse vlag. Italiaanse vlag is hint 1. Hint 2, steen, hout, elektrisch, hete lucht. Steen, hout, elektrisch, hete lucht. Hint 3, heilig schennis... Heilig Schennis is in drie. En uh, de vierde en laatste hint is... Ah, ik brand mijn bek. Ah, ik brand mijn bek. <laughs> Wat zoek ik? Uh, stuur het in de Q-Music. en Meteor nu. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet je. Leg die mobiel naar nou me weg.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 Wil, toch liever dat ze met mij trouwt. Is ze na al die jaren niet toch te wachten? zit voor mijn vrouw, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel verhaal haar echt volledig uit de hand. Als je alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent een naïef en al nog steeds een beetje verliefd. Ik word maan is depressief. Oh. Denise, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer heb je voor het laatst een bloemetje voor jezelf gekocht? Uh, dat was al heel lang geleden. Ik heb ja. hem vorig jaar nog wel gekregen, maar ja. zelf voor mij niet. Nee, nee. nee, nee ja, je hebt Miley Suijs gehoord. kun je gewoon doen, hè? Ja. ja. Um, maar daar heb ik je niet van. De telefoon, ik heb jou de telefoon voor... Uh... Menno, wat dan? Menno, wat dan? Ik heb net vier hints gegeven. Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? Wat denk jij dat ik zoek? Een pizza. Een pizza. Oké, okay, laten we de hints doornemen. Hint 1, Italiaanse vlag. Ja, Pizza is natuurlijk op het op Italiaans. Uh, hint 2: steenhout, elektrisch, hete lucht. Ja, dat zijn de manieren waarop je natuurlijk een pizza kunt klaarmaken. Je hebt een steen over pizza, je hebt een elektrische dat je zelf kan klaarmaken. Ja. Heb je ook een pizzeret? Heb je natuurlijk ook nog. Misschien uh, ja. 3 minuten binnen. Hint 3: heilig schennes. Ja, de ananas op de pizza. En hint 4: ah, ik brand mijn bek. Ja, de kaas is altijd zo heet. Ja, en dan komt zo'n pizza dan heb je zoveel trek. En dan neem je de eerste hap. En je gaat er eigenlijk ja. altijd de mist in, meteen. Ja, ja, ja en dan blijft het zo lekker in je hemel te plakken. Ja, dat, ja. Heerlijk. Hey, en weet je thuis die Italiaanse vlag? Een pizza margherita die is uh, ook geïnspireerd van de Italiaanse vlag. Namelijk rode tomaat, groene basilicum, witte mozzarella. Oh ja. Grappig hè? Maar het was dus inderdaad, ik klap voor je. het was dus inderdaad een pizza. En het is een pizza omdat de eerste Nederlandse Olympiër is vertrokken naar Italië voor de Olympische Winterspelen. Oké. Okay. Uh, Jorrit Bergsma, de schaatser. En dat was grappig, op de school van zijn kinderen werd hij uitgezwaaid door zijn dorpsgenoten. En het was voor hem dus een verrassing, moet je horen. Ik wist nergens van. Ik had het idee dat mijn vrouw me naar Schiphol zou brengen. En ja, ineens slaat ze hier af naar de school. Ik proef van, uh, wat gaan we doen? Maar uh, ja, heel leuk, heel uh, mooi verrassing. Dat is mooi, Olympische spelen die beginnen over twee weken. Het levert jou het Q-prijzenpakket en mijn uh, koffiecup op. Ga ik opsturen, Denise. Dankjewel. En pas op, want je drankje blijft heel lang heet. Dan heb je ook een verbrand hemelte. Oh ja. Dus hou dat in de gaten bij het gebruik van mijn koffiecup, hè? Komt goed. <laughs> Doei. Doei. Doei. Ik pak er even een klein voorzichtig feestoetje bij. Want het is gelukt. Ja, er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90s. En dat gaan we vieren tot uh, half twee een uur lang 90s hits. Ik weet alleen nog niet uh, wat ik er zo uh, bij pak. Ik zat namelijk niet op te letten, maar ik zoek een leuk liedje. Hoor je zo. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90's?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 Een zonnige dag vandaag, wel koud in het noorden bijvoorbeeld, daar is het rond de 0 graden. In het zuiden is het wel een stuk warmer, dan kan het rond de 9 graden zijn. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op dit moment 6 files, 2 files met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom, daar staat 2 kilometer file tussen Nummelsdorp en Hellegatsplein, vertraging 6 minuten. En de A50 van Os naar Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein, 2 kilometer, vertraging is daar 8 minuten. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top500 van de 19. Daarom nu, een uur lang, alleen maar 90's hits. Ja, een uurtje, alleen maar 90's hits. En we beginnen, ja, we beginnen goed. Een liedje dat is aangevraagd door Eva van Zomeren, Geke Jansen, Milou, Flor van Lintel, Raymond van den Bos. Debbie, Debbie zegt enorm fan. Met mijn tante naar Pepsi Pop, omdat ze daar kwamen ontzettend zenuwachtig. Hadden ze afgezegd wegens ziekte. Het gaat over Five, vorig jaar op 365. If you're getting down. If you're getting down, baby. I want it now, baby Come and get it on, baby I want it now, baby Time to refresh your mind Because the boys are back in town With a different kind of funk Who got the funk? We got the funk right Everybody wanna boogie down tonight Now throw your hands up in the sky Move around from side to side I got what it takes The beats, the breaks, the funky bass I get you body crazy shake. Come on I heard somebody say what? She's at the party so uh. I'm gonna get me some. you drop and it don't stop till it go pop that's how you wanna dance let's all get down while we got the chance i still got 12 seconds on the clock that's mine and i ain't gonna stop till the sun don't shine line after line i flow like If your man gets you trouble, we'll be in there on the double. Guaranteed that we'll be hitting for six. Come on, yeah. I have somebody say What? she's at the party, so uh. I'm. Gonna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 In the city of angels Lonely as I am Together we cry 50 in de top 500 van de 90s. The Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Top 500. Van de 90's. Ja, we doen zo meteen gewoon de brievenbus. Hè? Dus als je berichten hebt, typ ze in in de Q-app en stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90s. Die hoor je vanaf aanstaande maandag. Nou, dat moeten we natuurlijk vieren met een uur lang 90 hits. En dan heb je nu eigenlijk twee kampen. Hè. Aan de ene kant zitten mensen die dit uur kunnen gebruiken als inspiratie, hè, die hun stemlijstje nog moeten invullen. Nou, doe dat nog even. Je hebt tot zondagavond 6 uur. En aan de andere kant zijn er, is er een groep mensen die gewoon echt enorm zitten chillen. Armen over elkaar, beentjes op tafel, genieten van de muziek. Die hebben allemaal hun taak al verbracht, die hebben hun lijstje ingevuld. Onder andere Hans, Edward, Femke, Bram, Bianca, Arjan Alders. Die ga ik belonen met een nummer dat uh, allemaal op hun stemlijstje staat. Feel what you want. Stond vorig jaar trouwens, ja ik heb drie keer gekeken. Stond vorig jaar niet in de lijst. Hoe dat kan? Weet ik niet precies. Ja, daar kunnen natuurlijk maar 500 liedjes in. Maar Christine W. en Feel what you want. Misschien een leuke tip voor als je je lijstje nog moet invullen.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 Kill a nigga, he's a hero Get a drag to the kids, who the hell cares One less hungry mouth, on no welfare First ship him, don't let him deal the brothers Give him guns, step back, watch him kill each other It's time to fight back, that's what Huey said Two shots in the dark, now Huey. Just the way it is. Oh yeah. Hear yeah. me. Oh no. come on. Come on, come on. That's just the way, That's the, way the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh yeah, oh yeah. We gotta make oh, yeah. a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat.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 You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecounter can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number my two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as the state block, I gotta stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some fuck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, that's the way it is. Uh.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 Toepak Changes vorig jaar op 46 in de top 500 van de 90s. Wim, daar gaat hij. 3, 2, 1. Domenobaraveld, brievenbus. Brievenbus, brievenbus. Domenobaraveld, brievenbus. brievenbus. Ja, weer een uur lang 90s. Dat wordt weer genieten, zegt Hiske. Marieke van Rijswijk, ik hou van jou, zegt Daniel Klop. Ik wens mijn collega's bij Bas Autowas nog veel succes. Kom op, boys, stuurt Joyce Schoneveld. Hé, hey Yvette, morgen ben je jarig, zegt Carla Brandt. Berichtje voor Domien. Er is geen verjaardagslied voor Ginny, stuurt Jennifer. Vorige bericht heb ik ook bijna op het verjaardagsmelodietje gezongen. Ik zit gewoon in mijn hoofd. Uh, Rudolf, fijne werkdag. Um, dat zeggen Jan, Robin en Twan. Isa van de Cheese Kuttels. Luister je? zegt Steg, Sharon, stegt... Uh, groetjes aan iedereen vanuit Service Team Zeeland. Iris Tielemans. Liefde Mama, dankjewel voor het etentje. Groetjes van Thomas. Daan Pater, die stuurt Sera. Succes zometeen met je mondeling. Karin, bedankt voor de gebakjes namens Pedro en Dean. Uh, lukt het met de tablet, Erik, of moet ik je even helpen? Xander. Michel de Jong, Doorman, zegt Lorenzo. Eh, uh, yeah, bijna weekend. Esther Kel. Ik wil mijn vader feliciteren met zijn verjaardag. Dankbaar dat hij er nog is nadat hij vorige maand een hartinfarct gehad heeft. Hm. Joyce Peter stuurt dat. Gefeliciteerd. <totstukken> flip, flap, en... oh. flop. Hier is Jules met een mop. Waarom ligt een konijn altijd eerder in bed dan een hond? Uh, flip, flap, flop. Jules met een mop. Konijn ligt eerder in bed dan een hond. Waarom? Ja. Ja, ik weet het niet. De draaien draaien erin. Ja, ik zit er denk ik aan de oren. Tanden. dat hij maar twee tanden hoeft te poetsen. Je was warm. Tanden, twee toen die tanden. tanden. jongen, jongens, jongen, is jongen. dat warm, hè? Ja. Een nieuwe look met Karwei. Nu 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.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 De mooiste deals bij Bol, met kortingen waar je ja tegen zegt. Nu, laptops met Windows 11, zoals een Lenovo met OLED-scherm voor 599 euro. Score alle deals bij Bol. Het is nog maar zes dagen prijzenstorm bij Jumbo. Nu, Eru, alle 100 gram kuipjes voor maar 1 euro. Diverse soorten BCL, 1 plus 1 gratis. En dubbel fris, 2 plus 3 gratis. Iedereen ligt nog in zijn nest.